Acht uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Het Amerikaanse persbureau AP lijkt het slachtoffer van een hack. Op het Twitter-account van AP verscheen een bericht dat president Obama gewond was geraakt bij twee ontploffingen in het Witte Huis. De tweet werd praktisch meteen tegengesproken door AP. Een medewerker zei dat het account was gehackt. Ook het Witte Huis kwam met een geruststellende verklaring en liet weten dat er niets aan de hand was omdat president Obama het goed maakt. Ook de aandelenbeurzen in New York reageerden meteen op het valse bericht. Heel even daalden de koersen. De politie houdt zo'n 100 mensen in de gaten die een potentieel gevaar kunnen vormen op 30 april. Volgens de politie is de gevaarlijke eenling een van de grootste bedreigingen bij de troonswisseling. Daarom maakt de politie jacht op deze mensen. De politie wil met de troonswisseling zoveel mogelijk van deze eenlingen in beeld hebben. Na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009 is door opsporings- en inlichtingendiensten aan een informatiesysteem gewerkt. Hoe de aanpak precies gaat wil niemand kwijt maar inmiddels zitten de gegevens van zo'n 100 mensen in dat systeem. Een aantal van hen zou de afgelopen dagen al bezoek hebben gehad... met de mededeling dat ze in de gaten worden gehouden. Prins Willem-Alexander betreurt de ophef over het Koningslied. Hij vindt het jammer, zei hij, in een gesprek met de pers... waarbij ook Maxima aanwezig was. Het was juist de bedoeling dat het lied Nederlanders zou verbinden. Willem-Alexander benadrukte dat het lied een initiatief is... van het Nationaal Comité Inhuldiging... Wel zegt het paar zich te verheugen op het moment dat het lied overal in Nederland wordt gezongen. Dat is op 30 april, s'avonds om half acht. De Israëlische premier Netanyahu kan het bericht over het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger niet bevestigen. Een hoge Israëlische inlichtingofficier meldde vanochtend dat het Syrische leger een paar keer het gifgas Sarin heeft ingezet tegen opstandelingen. Het was de eerste keer dat Israël Syrië openlijk beschuldigde van het gebruik van chemische wapens. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen, minimaal 6 graden. Morgen donderdag in de midden- en zonnige periode. Morgen wordt het 18 tot 20 graden, donderdag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Samen voor Oranje. Het feestelijke amazing concert voor ons koningspaar. 30 april. Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Lee Towers. Anita Meijer. Alain Clark. Lisa Lois, Rohan Hezen. Paul De Leeuw. Marco Borsato. En Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl Dit is Radio 1.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 Het is de bedoeling dat wij dus samen met de kinderen die tuin een beetje onderhouden. Ja. En zo klinkt dat dan... Tuinieren door een uh, hoogbejaarde vrouw aan het werk in de zogenoemde generatietuin in Den Haag. En deze tuin heeft vandaag een appeltje van oranje gewonnen. Dat is uh, de jaarlijkse prijs van het Oranjefonds voor sociale initiatieven die verschillende groepen mensen verbinden. En Merrie van Garderen is hier. En ik mag u feliciteren. Dank u wel. Ja, want, het is een, uh, een hele mooie prijs die we hebben gewonnen. Ja, want u bent een van de initiatiefnemers van deze generatietuin. tuin. Uh, ja, activiteiten begeleiden bent u. Uh, van de Haagse zorggroep Safier, de residentie. Uh, voordat we verder praten, een generatietuin. Neemt u ons eens mee naar die tuin. Als ik daar smiddag zou komen, wat zie ik dan? Dan moet u op een speciale dag komen. Want het is niet elke dag. Elke dag is een generatietuin. Maar hij wordt niet elke dag bemand, om het zo te noemen. Maar als hij bemand wordt? Als die bemand wordt, dan zijn daar bewoners aanwezig, hoogbejaarde bewoners. Kwetsbare mensen die uh, zelfstandig wonen in een woonvorm die bijzonder is. Uh, waarbij zij uh, eens in de week bezoek krijgen van naschoolse kinderen in de leeftijd van 4 tot met 8 jaar. En zij gaan samen zijn zij in die tuin bezig. Uh, u kunt zich voorstellen dat de kinderen wat actiever zijn als de ouderen. Want hoe oud zijn die ouderen? De ouderen zijn uh, zwaar 80 plus. Dus ze zijn ook wel negentigers bij. Uh, er is één meneer die, uh, die valt een beetje uit de toon. Die is wat jonger. Maar die heeft dus ook een grotere taak in het geheel. Ja, en, en die, die, die, die jongeren en die ouderen hoogbejaard, mogen we zeggen, die ontmoeten elkaar daar. Die ontmoeten elkaar zomer en winter. Zomer en winter. En het leuke van het verhaal is dat uh, dezelfde pedagogisch medewerker... van de naschoolse opvang komt elke week met bakfiets. En daar zitten dan uh, vier, vijf, zes uh, kinderen in. En die uh, komen door weer en wind. Van de winter bijvoorbeeld, als ik u een voorbeeld mag geven... was het, uh, het sneeuwde. U heeft wellicht ook meegemaakt dat het heel veel sneeuwde in Nederland. En uh, dan zei uh, de jongen van de naastschotse opvang... Van, uh, nou, zullen we vanmiddag wel naar de tuin gaan? Ja, natuurlijk. Ja, maar het sneeuwt zo, dan worden we zo nat. Nee, meester... Wij worden niet nat, jij wordt nat. Want jij zit op de fiets en wij zitten in de bakfiets... met een zeil over ons heen. Ja, en, en, en, en de oudere mensen kwamen dan ook weer of geen weer? De oudere mensen, zij wonen er... Dus zij ontmoeten vanzelf, als de kinderen komen, ontmoeten zij de kinderen. En ik moet u eerlijk zeggen dat de tuin een hulpmiddel is... om de ontmoeting te laten gebeuren. En wat, waar bestaat die ontmoeting uit dan? Dat kan heel klein zijn zelfs, maar de kinderen uh, gaan naar de tuin... en gaan naar de opa's en oma's, zo noemen zij het ook. En als zij binnenkomen, dan is het feest... Dan is het feest. Uh, de ene keer dan zitten er drie mensen uit het huis. De andere keer dan zitten er tien. Maar uh, er gebeurt wat, wat. Er is een, uh, er is een chemie. Um, ja, is de... er echt chemie? Want ik kan, me, ik kan me ook wel voorstellen... dat er uh, misschien kinderen zijn die het ook wel een beetje eng vinden. Hele oude mensen die misschien soms dementerend zijn, misschien rare dingen zeggen. Dat ze toch een beetje voorzichtig zijn of ziet dat helemaal verkeerd? Dat ziet u zeker niet verkeerd, maar daarom is er ook gekozen voor deze jonge kinderen. Deze kinderen van vier tot en met acht jaar, die hebben, die, die hebben nog niet die angst. Die uh, komen onbevangen binnen en die zien alleen maar bijvoorbeeld een interessante elektrische rolstoel. Wat kun je daar allemaal mee doen? Al die mooie knopjes en daar zit een toetertje op. Dus die vinden het alleen maar leuk om zo uh, te ontmoeten. En het mooie eraan is ook dat uh, van nature als mensen zo oud worden, dan ont ontmoeten ze deze leeftijdsgroep eigenlijk niet meer. He, want kleinkinderen zijn veel ouder al en zelfs achterkleinkinderen. Nou mochten die nog komen, want dat is natuurlijk uh, heden de dagen niet altijd meer normaal, dan, dan zijn die ook al ouder. Dus deze groep kinderen ontmoeten ze niet meer zo snel. Maar u zegt chemie, wat gebeurt er dan... als deze groepen elkaar je treffen ziet, in die tuin? Ja, je ziet van de ouderen vaak... al, al kunnen ze het niet altijd verwoorden... zie je de, de oogjes gaan glinsteren. En, en de kinderen die, die komen eerst nog even schuchter... Nou, dan komen ze uit school, komen ze wat drinken... en een lekker koekje erbij, of een appel... of een stukje wortel, of wat dan ook. En dan, dan gaan ze even zitten, komen ze weer even tot zichzelf. En dan ervaren ze ook samen wat het is om weer samen te zijn. En die, die, dat, kan, dat kan met iets heel kleins zijn. En noemt dus een voorbeeld af? Uh, dat kan zijn dat ze ineens even elkaars hand raken... als ze samen iets willen pakken van tafel. En ze kijken elkaar aan en je ziet dan dat er iets gebeurt. En er, er is gewoon een verbindenis tussen, tussen die generaties. Maar is er ook een echt gesprek? Um, gesprekken zijn er soms. Die zijn er niet, dat is niet wekelijks. Nee hoor, nee. Uh, dat, dat zou te veel zijn om dat te zeggen. Maar nee. wanneer ontstaat er gesprek dan? Um, als, uh, als een bewoner bijvoorbeeld ineens een ingang ziet om ergens over te kunnen praten. En dan, dan kan dat kind daarop inspelen. Uh, dat gaat bijvoorbeeld uh, uh, als een kind even valt en verdrietig is. En een van de ouderen die is dan geneigd om dat een stuk te gaan troosten. En dan, uh, en dan is er echt contact. Dan is er echt contact. Ja. Er echt contact. Ja. Maar het is in een tuin, de generatietuin genoemd. De tuin is een, is een hulpmiddel. En die tuin wordt dus, kijk, zoals we de afgelopen winter hebben gehad... dan wordt er niet getuineerd. Nee, maar dan alles komen... ligt onder de sneeuw. Dat Precies. kan helemaal niet. Maar dan komen de kinderen dus wel. En dan uh, is het eerste wat de ouderen zeggen... je moet ze niet naar buiten sturen, want het is veel te koud voor ze vandaag. En dan realiseren de ouderen natuurlijk niet altijd dat ze ook van buiten komen... en dat de kinderen tegenwoordig daar ook, natuurlijk net als zij vroeger, best heel goed tegen kunnen. Maar uh, dan wordt er bijvoorbeeld iets anders met natuurlijke materialen gedaan. Dan worden de kerststukjes gemaakt of leuke kerstdecoraties gemaakt. Uh, kinderen kunnen, uh, hebben afgelopen jaren ook steeds met, uh, met Sinterklaas hun schoentje mogen zetten in het huis. En dan vullen we dat met elkaar... Uh, met Pasen wordt er iets extra's gedaan. We gebruiken eigenlijk alle thema's het jaar door... om de kinderen ook uh, geboeid te laten zijn in het huis. En zodat we in het voorjaar weer met elkaar die tuin in kunnen ja, en, en als we dan met elkaar die tuin ingaan... Ja. dan uh, zijn de groene vingers van de hoogbejaarde uh, uh, mensen... en die jonge kinderen, die, die raken elkaar dan, zeg maar. Die raken symbolisch elkaar, gezien. Symb symbolisch zeker. Maar het is ook vooral natuurlijk de kennis van de ouderen... die ze dan uh, gebruiken. En de kinderen adviseren van nou Je kunt dat rijtje van zaaigoed beter de andere kant op zetten. Want dan hebben ze iets meer zon of zo. Zo ligt het meer. He, want het zijn, het zijn mensen met uh, toch wel een flinke zorgvraag. Dus die zijn ook niet allemaal meer fysiek in staat... om werkelijk die spa in de grond te zetten. Maar ze kunnen wel allemaal adviseren van... nee, dat kun je beter zo doen en dat kun je beter zo doen. En die kinderen luisteren dan wel naar de ouderen? Absoluut. Ja. Absoluut. Want die hebben de kennis, zeg maar. Zij hebben de kennis en... Um, op de een of andere manier is er respect voor elkaar. Van de kinderen naar de ouderen en andersom. En, en u heeft dit mede uh, bedacht. Wie is op dit idee gekomen om het zo te gaan doen? Waarom dacht u dit werkt? Um, zoals ik net misschien al zei, de, de woningen, dat is een nieuwe manier van wonen. Hè. We hebben wonen en zorg gescheiden, zoals dat tegenwoordig heel vaak is. Um, en de ouderen hebben er dus voor gekozen om zelfstandig daar te wonen en uh, zorg in te kopen. En um, toen dus uh, bijna vier jaar geleden een projectleidster van het toenmalig ministerie van LNV naar mij toe kwam van uh, het ministerie wil iets gaan doen, wil een project gaan doen waarbij stadskinderen meer in contact komen met de natuur. En uh, ze zegt toen dacht ik eigenlijk aan jullie, want jullie hebben het nieuwe project met het wonen en zouden jullie er wat voor voelen om daarin mee te werken? Nou, ik ben altijd van, vernieuwen is, is geweldig en uh, we gaan het proberen. We gaan het gewoon eens proberen. Nou, toen zijn we met elkaar in contact gebracht met na schoolse opvang. Gemeente Den Haag heeft in het begin ook nog een stuk ondersteund in kennis... Uh, gewoon. U kunt zich voorstellen dat uh, de, de, de, st de stadstuinen, de schooltuinen... Daar, daar zijn ook mensen van de gemeente Den Haag die ondersteunen. En die zijn uh, uh, het eerste half jaar zeker bijna elke week geweest... om ons daarin te helpen. En nu doen wij dat uh, uh, los van, uh, van het LNV... Want ja, dat bestaat ook op dit moment niet meer. En uh, we zijn gewoon verder gegaan samen met naschoolse opvang. En het is een goed project, want heeft vandaag dus die uh, prijs gewonnen. Ja. Appeltje van Oranje en heeft ook al navolging in de rest van Nederland gekregen. Ja, er zijn naar mijn weten, uh, wellicht nog wel meer... maar er zijn naar mijn weten in ieder geval nog twee projecten ook gestart op deze manier. Uh, in Amersfoort en in uh, Ja, En uh, nou worden ze donderdag 16 mei uitgereikt. Die appeltjes in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Door de nieuwe koning en koningin. Mag u zelf daar naartoe? Of, uh... Ik mag daar inderdaad zelf naartoe. Helemaal nou gebruik. begint u helemaal te glimmen. Ja dank u. <laughs> Zou u dat niet ook doen? Ja ik kan me dat heel goed voorstellen. Goed en uh, ik wens u daar heel veel succes bij. En uh, nou ja, en misschien zijn er nog wel meer gemeentes die het gaan doen. Die generatietuin, Meri van Garderen was hier en kwam erover vertellen. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin ander onderwerp. Het volgende onderwerp. Hoe krijg je honger de wereld uit en hoe kunnen bedrijfsleven en overheid daarbij helpen? Daar houdt uh, mijn volgende gast uh, zich mee bezig. Hij is speciaal gezant voeding en ontwikkeling. Een hele mond vol op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar werkte daarvoor in het bedrijfsleven maar liefst 30 jaar bij Unilever. En hij is net teruggekeerd van een grote conferentie in Ierland. Paulus Verschuren. Goedenavond. Goedenavond. Um, een van de ja, keynote speakers daar in in Ierland was El Gore, voormalig vicepresident van de Verenigde Staten. Voordat ik met u verder praat, luisteren we eerst eventjes uh, naar hem. Even though we have made some progress in the battle against hunger, it is not nearly enough, and that progress we have made could be lost unless we deal with the crisis. Ja, dat was El Gore. Heeft zijn boodschap indruk op u gemaakt? Het is maar ja. een fragmentje, maar. Ja, het is natuurlijk een bijzondere spreker. Als deze man spreekt, dan uh, luistert uh, iedereen natuurlijk met volle aandacht. Uh, en hij heeft natuurlijk al jarenlang een groot pleidooi gehouden om iets te doen aan de klimaatveranderingen. Uh, om daar gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. En wat zei hij uh, over de honger? Nou, wat hij natuurlijk ook zegt, en anderen zeggen dat ook, dat je het probleem van ondervoeding en honger en het probleem van klimaatveranderingen tegelijkertijd moet oplossen. Er is geen oplossing voor het een en een oplossing voor het ander. Je zult het samen moeten brengen, omdat met name de arme mensen in de wereld dit direct treft. Ja, en uh, hij sprak daar. Uh, hij was een van de, uh, nou ja, zeg maar, zoals we dat misschien oneerbiedig zouden zeggen, hotomethoten. Maar het idee van het congres was om vooral uh, naar mensen te luisteren om wie het gaat. Ja. De mensen die inderdaad in die situatie zitten, die honger hebben. Wie spraken daar allemaal verder nog? Nou, een aantal mensen, met name dus de, de minister-president en een aantal ministers, spraken daar. Het bijzondere eigenlijk van deze bijeenkomst was dat ze, naast het leggen van het verband tussen honger, armoede en klimaatverandering, is dat dus niet alleen maar de automatopen, zoals u zegt, met elkaar spreken, maar dat we zeiden: van laten we eens een keer luisteren naar die mensen waar het over gaat. Dus uh, ruim een derde van, de, van, de, van deze mensen, iets van 150 mensen, dat waren boeren. Uit Afrika, uit India. En die kwamen daar een verhaal vertellen. En die moesten daar op het podium? Ja, die hadden dus, nou, er waren een aantal sessies, uh, een aantal, uh, sessies uh, georganiseerd. Waarin deze mensen, dus per sessie, hun verhaal deden. En ze dus uitlegden wat voor uh, ja, beperkingen deze mensen hadden. Om überhaupt van de ene dag naar de andere dag te leven. En ja, wat noemt is het voorbeeld van. dan? Wat, wat heeft indruk gemaakt? Welk verhaal? Nou, ik was zelf uh, champion, zoals het heet in deze termen, van een sessie die ging over uh, kleine tuintjes in Lesotho. Lesotho is een, is, een, is een klein land in Afrika, zeer hoog gelegen. En daar hebben ze Keyhole Gardens ontwikkeld. En dat zijn eigenlijk kleine volkstuintjes, kun je zeggen. Eh, dicht bij huis, omdat het land moeilijk te bewerken is. En deze tuintjes worden door de mensen zelf opgezet en bijgehouden. Je moet denken dat het van die verhoogde kleine tuintjes zijn. Ongeveer een diameter van twee meter. Er worden een, een rij stenen, een ring van stenen gebouwd. En daarin komt dus een compost en daar komt aarde op en er wordt goed verzorgd. En daarin verbouwen ze hun groenten voor hun eigen gebruik. En dan dus hebben ze een aantal van deze zeg maar tuintjes, en wat ze aan restanten over hebben... kunnen ze eventueel verkopen weer op de markt. Nou, het wordt vergund door uh, veel landmoeders... omdat mannen ver weg werken of mannen zijn overleden... omdat met name aids in dit land erg hoog is. Sterven veel mensen aan aids. Dat is dat is die, die tuinen dat die dus hiermee dus hun voedsel kunnen voorzien in deze landen. Dat is bijzonder. En dat heeft, ja, nu zijn er ongeveer 15.000 van deze kleine platjes, waarin deze mensen zijn eigen groenten kunnen verbouwen. Ja, en, en, en waarom, waarom, zegt u, heeft dat verhaal u nou geraakt? Want, ja, dat gebeurt misschien wel over de hele wereld, toch? Dat mensen in bepaalde situatie uh, eten verbouwen. Dat is niet zo bijzonder. Ja, het bijzonder is dat, je, dat we natuurlijk moeten leren... dat oplossingen vaak uh, verbonden liggen aan de gemeenschappen zelf. We kunnen natuurlijk in Den Haag mooie oplossingen bedenken, maar we moeten eerst heel goed luisteren wat mensen zelf willen en wat ze nodig hebben en wat ze kunnen. We moeten helpen om deze mensen uiteindelijk zichzelf te helpen. We, mm -hmm. we zeggen wel eens een keer, in plaats van mensen vis te geven, moet je een hengel geven, want dan kunnen ze zelf vissen. Ja. Het hele beleid ook van Nederland is gericht om te zorgen dat mensen zelfredzaam worden. Wij moeten mensen helpen zichzelf te helpen. Ja, en, en, en noemt u nog eens een van die sprekers die daar in Ierland aan het woord kwam? Nou ja, er waren een, een, aantal, een aantal sprekers. Kijk, uh, wat je natuurlijk hebt daar is de minister-president, moet ik zeggen, uh, uh, was zeer uh, bevlogen in de manier waarop zij vonden dat het beleid zou moeten neergezet worden. Met name het centraal stellen van deze mensen. <coughs> Excuus. Ierland komt zelf natuurlijk ook uit een hele moeilijke situatie met grote armoede. Dus we kunnen dus kijken naar wat het dat, wegbrengt. Wat dat ook de minister van, van Handel was daar bijzonder bevlogen over wat dat eigenlijk zou moeten betekenen. Ik moet zeggen dat het opvallend was dat het bedrijfsleven in deze club bijna afwezig was. En dat is iets waar ik toch wel een pleidooi zou willen houden. Dat je als je kijkt naar oplossingen dat je oplossing moet zoeken die uiteindelijk ook... een economische beweging in gang brengt in deze landen. En die zorgt dat daarmee een economische groei gegenereerd wordt... Uh, waarbij dus de zelfredzaamheid bevorderd wordt. Hm. En, en u zegt, uh, uh, dat was opvallend. Ik bedoel, zijn ze normaal gesproken wel op zo'n congres aanwezig, het bedrijfsleven? Uh, het is wat lastig. Je ziet natuurlijk, het hele maatschappelijk middenveld heeft natuurlijk, uh, heeft natuurlijk, uh, zit dus in een wereld. Het bedrijfsleven zit in een wereld en een overheid zit in een wereld. En waar we nu naartoe groeien, is dat we naar één wereld gaan. waarin we de kennis en kunde, zowel van het maatschappelijk middenveld als van het bedrijfsleven, als bij de overheid en kenniscentra. We noemen het wel eens de gouden kwadrant. Dat we die bij elkaar brengen en daarmee zeg maar oplossingen zoeken die uiteindelijk werken in deze ontwikkelingslanden. Ja, want u heeft eigenlijk een achtergrond wel uit al die uh, sectoren. Hè? U heeft, ik vertelde het al, bij Unilever gewerkt... was hier nu namens het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, dus u, u kunt praten vanuit die uh, verschillende werelden. Nog heel even, wat, wat, wat u daar nou bent tegengekomen? Wat u daar heeft gehoord? Wat, wat kunt u daar nou mee op dat ministerie? We luisteren goed. We luisteren goed wat voor oplossingen, wat voor problemen zijn... Dat nemen we terug naar het ministerie en we kijken, niet alleen van deze conferentie, maar waar we naar buiten gaan. Mijn rol uiteindelijk is naar buiten Nederlands vertegenwoordigen op dit specifieke gebied. Voedsel en voedingszekerheid, dat zijn twee verschillende aspecten. We kunnen daar misschien zo nog over spreken. Maar dan moeten we dus zorgen dat we dus onze, onze programma's zo goed mogelijk inrichten. Dat we deze mensen en hun omgeving zo goed mogelijk bedienen naar die zelfredsemheid toe. Ja. Als we ons werk goed doen, ja, dan zullen we toch over een aantal jaren ons overbodig moeten maken. Dat moet wel de inzet zijn, vind ik. Ja, eventjes, want u bent op een gegeven moment natuurlijk terechtgekomen van Unilever bij het ministerie. Dat is een grote stap. Wij belden uh, vandaag degene die daar verantwoordelijk voor was. Dat was namelijk de toenmalige staatssecretaris Ben Knapen. Laten we even naar hem luisteren. Paulus Verschuren is, uh, is, is een fantastische man... Uh, hij heeft uh, ook uh, eigenlijk grote diplomatieke gaven... maar is natuurlijk gewend aan een hele zakelijke aanpak... en kan heel goed uh, vertalen voor een ambtelijke omgeving... wat er zoal in het bedrijfsleven leeft... wat het bedrijfsleven voor voorstellingen heeft... en daarmee kan hij dus makkelijk een brug slaan tussen die twee werelden. En dat is eigenlijk wat, uh, wat nodig was en, en waar hij ook goed in is. Bovendien is het ook iemand die kijkt... Die, uh, hij is de zestig gepasseerd... Ja, dan kun je gaan rentenieren en als je een beetje een positie hebt in het bedrijfsleven kun je royaal gaan rentenieren, je kunt golf gaan spelen. Maar hij had de ambitie om met alles wat hij aan kennis verzameld had, gewoon iets voor de samenleving te doen. Dus vandaar dat hij zich daar ook beschikbaar voor stelde. En het is een hele enthousiasmerende man, moet ik zeggen. Ben Knapper, was dat de oudstaatssecretaris? staatssecretaris Heeft hij gelijk? Had u ook achter de geraniums kunnen gaan zitten? Ja, je hebt een keuze. Hebt een leven bestaat uit het maken van keuzes. En ik, ik heb de indruk, ik heb moest zeggen, de, de fantastische kans gekregen om uh, bij uh, leven zoals u noemde. Dus een mooie carrière op te bouwen. Daar heel veel te leren op het gebied van voeding en gezondheid. En als je dat nou gebruik kunt maken in een omgeving waarin dat nodig is. Om te zorgen dat we dus meer en beter afleveren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, Ook meer een bedrijfsmatige aanpak kunnen, kunnen hanteren dan is dat natuurlijk fantastisch als je dat kunt doen. Ik moet zeggen, ik doe dat met volle overgave. Ik moet zeggen overigens dat mijn doelstellingen... dat toen ik bij Unilever was en nu bij de overheid, zijn onveranderd de manier waarop je de doelstelling kunt bereiken, daar zit wellicht wel een verschil Maar welke in. doelstellingen bedoelt u dan? Dat je moet zorgen dat we een betere wereld tegemoet gaan. Mm -hmm. Dat we zorgen uiteindelijk dat er dus geen honger en armoede is. Dat er dus nul honger is en nul armoede. En dat betekent eigenlijk dat je de manier waarop je vanuit een overheid dat gaat inzetten... samen met je partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen... En NGO's, hè, maatschappelijk middenveld, dat je zorgt dat het zo verbonden is dat dat succes gaat hebben. Ja, maar, maar het was wel zo dat u natuurlijk bij uh, Unilever bijvoorbeeld ook bezig was met uh, slechte voeding en overgewicht en al dat soort uh, zaken. Dat, dat, dat doet moet ik u... je toch corrigeren, mevrouw. We waren bezig met goede voeding. U, mijn opdracht bij Unilever was om te zorgen dat voedemiddelen beter in elkaar steken. Ja, ja, dat is wat gezonder. Nou, ik heb jaren gewerkt aan de relatie zeg maar, voeding, vetten en hart- en vaatziekten. Als dierpatoloog bij Unilever, ik ben daar begonnen. Veel gewerkt op het gebied van, van hoge bloeddruk. Dat zijn natuurlijk ziekten die te maken hebben met welvaart. En wat je moet zorgen is dat je een productenpakket aanbiedt aan consumenten... dat dat zo goed mogelijk past in een gezond dieet. Dat is heel belangrijk. En dat is mijn onderzoek geweest. Ik heb dus bijgedragen met natuurlijk heel veel goede collega's van dit bedrijf... om te zorgen dat producten een betere, gezondere samenstelling hebben. Ja, maar goed, het is wat anders of je uh, de westerse mens... zeg maar, uh, probeert van hart- en vaatziekten te, te bevrijden... dan dat u nu bezig bent met mensen... Ja. die uh, nog geen boter op een boterham kunnen smeren. Ja, maar dit bedrijf is ook heel actief <tie> in ontwikkelingslanden. En wat je natuurlijk ziet aan de ene kant de overvoedingkant. er is een andere kant van ondervoeding... Aan de ene kant moet je zorgen dat datgene wat mensen te veel eten uit je producten haalt. Dat heeft u al even gedaan. Aan de andere kant moet je zorgen dat we er iets in stoppen wat mensen nodig hebben. En dat is met name zeg maar, stoffen, we noemen dat micronutriënten. Daar heb je maar een heel klein beetje voor nodig. En het effect is heel groot. Bijvoorbeeld ijzer in de dieet, vitamine A dieet en zink in de dieet. Jodium bijvoorbeeld zijn essentiële stoffen die zorgen voor een normale groei en ontwikkeling. Als je dat moet doortrekken en zegt waar ligt het probleem? Dan is eigenlijk het grootste probleem in de wereld waar we mee te maken hebben is het probleem van voeding van hele jonge kinderen. Dat wordt al omschreven als de duizend dagen van een kind. Vanaf conceptie tot en met twee jaar is een cruciale periode waar je moet zorgen dat die kinderen de juiste voeding krijgen, omdat dat de kansen van een kind bepaalt in de maatschappij. Nou, en als die kinderen van vandaag zeg maar de toekomst van die maatschappij bepalen, moet je zorgen dat je dus zo vroeg mogelijk zorgt dat die toegang tot die betere voeding, dat die mogelijk gemaakt wordt. En dan kunnen dus bedrijven een belangrijke rol in spelen. Ja, en, en wat kunnen zij daar precies aan bijdragen dan? Wat heeft u dan in het verleden gedaan? Nou, kijk, overheden kunnen niet doorgaan met het voeden van mensen. Simpelweg omdat dat niet duurzaam is. Dan moet je dus, daar moet een bedrijfsmatige aanpak in komen... die zorgt dat je dat duurzaam kan blijven ontwikkelen in een land zelf. Nou, je moet dus zorgen dat je dus met bedrijven samenwerkt. En als ik nog een bedrijf mag noemen, DSM, is daar uitermate actief voor... om te zorgen, en dat is een, dat is een doelstelling ook... om heel veel mensen toegang te geven tot deze, wat ik noemde, micronutriënten. Bijzondere voedingsstoffen die voor u en voor deze mevrouw aan tafel... ook en voor mij heel normaal zijn, maar die voor 2 miljard mensen... Die een tekort hebben in deze voedingsmiddelen, niet normaal is. Ja. Dus die moeten we daar op een of andere manier inbrengen. Dus dat je dus na het borstvoeding kinderen die in de transitie zitten naar vaste voeding je kent de ongetwijfeld de potjes Olverit... Dat bestaat niet in ontwikkelingslanden. In ieder geval niet op een betaalbare manier. Dus we moeten samen zorgen dat het opgelost wordt. En de economen hebben berekend dat dit een van de meest kosteffectieve interventies is die we kunnen doen wereldwijd. Van alle wereldproblemen is dit een van de grootste problemen die we samen. Moeten oplossen. Ja, en, en, en u zei net van ja, eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde. Uh, he, wil je de hoorde wereld uit hebben? Wat, wat, wat drijft u daarbij persoonlijk? Ik bedoel, u zei net van ja, ik had ook inderdaad kunnen kiezen. Het leven bestaat uit keuzes. Maar wat de, heeft nou de doorslag gegeven om toch bezig te blijven met dit onderwerp? Het is eigenlijk de fun om te zien dat er iets mee gebeurt. Het is te zien dat je dus samen iets kunt doen wat anders niet gebeurt. En als je dan ziet deze ontwikkelingen. en je ziet dat voeding op dit moment ook bij de overheid een belangrijke pilar is waar we investeren. Naast de meer productie, toegang tot een betere voeding, Je ziet dat ontwikkeld worden in programma's. Dan is dat, dat geeft dat veel terug. Dat is belangrijk, dat moeten we dus met z'n allen willen. Maar wat dat geeft dat terug voor u persoonlijk? Nou, Dat je zo'n verschil kunt maken in de wereld. Mm. Dat je dus als Nederland... En Nederland heeft een unieke verzameling van meer produceren, betere kwaliteit zodat dat er markten ontstaan in die landen waar die mensen hun voeding kunnen kopen tegen betaalbare prijzen. Dat is een pakket, denk ik, wat in de wereld, tenminste dat zeggen de experts tegen ons, een redelijk uniek pakket is. Voedselzekerheid, voedingszekerheid, samen met het bedrijfsleven is een prachtpakket. En op daar zullen we echt moeten afleveren. Ja, en, en als u dan tegelijkertijd hoort dat. Uh... Dit kabinet wil bezuinigen op ontwikkelingshulp, dat ook doet. En dat eigenlijk, uh, uh, ja, dat toch, er is wel wat kritiek, maar uh, het, uh, he, er is toch voor gekozen. Wat, wat vindt u daar dan van? Dat is bijzonder jammer. Uh, jammer omdat het nodig is dat we dit zo snel mogelijk oplossen. Hè. We, uh, in, er werd ook gezegd in Dublin, zero hunger, nul honger, nul armoede is de doelstelling. Dat moeten we in één generatie bereiken. Dus wat we zeker moeten doen... Ondanks het feit dat we minder geld hebben, dat we het beter gaan doen. We moeten zorgen dat de doelmatigheid van ontwikkelingssamenwerking... sterk verhoogd wordt. En dat kunnen we doen door dat samen veel beter te doen. Simpelweg omdat we samen slimmer zijn dan dat we alleen zijn. Maar hoe ziet u de toekomst wat dat betreft? Nou, Je ziet natuurlijk dat de ontwikkelingslanden Afrika doen steeds beter. Je ziet het bedrijfsleven steeds meer investeren in zijn landen in Afrika. Je ziet ook dat bedrijven veel verder kijken dan het zetten van producten op een markt. Je ziet dat bedrijven veel meer verantwoordelijkheid nemen voor een bredere gemeenschap. Omdat er ook gezegd wordt dat je geen gezond bedrijf kunt bouwen in een maatschappij dat ongezond is. Dus je moet dus zorgen dat er een gezonde omgeving ontstaat. En dat je daarmee een bedrijfsvoering op gang brengt die een economische groei... Laat ontstaan en daarbij mensen van profiteren. Het gaat er zo om dat mensen uiteindelijk beter af gaan zijn. We moeten beginnen om die extreme armoede uit de wereld te helpen. En dat is ook een speerpunt van minister Bloemen. Goed, mag ik u danken voor uw komst naar uh, Twee Dingen. Paulus Verschuren hoorde u. Hij is net terug uit Ierland, waar dus een grote conferentie was over uh, honger. En hij is gezant voeding en ontwikkeling op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot zover ook uh, Twee Dingen voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie over uh, onze uitzending tweedingen.nl. Daar kunt u alles uh, vinden. Zometeen op Radio 1, langs de lijn met uh, Henry, Henry Schut. Uh, maar eerst uh, kunt u luisteren naar het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Het Gert Kluk. De Amerikaan die vastzat voor het versturen van ricinebrieven... naar president Obama en andere politici is vrijgelaten. In zijn woning en auto zijn geen sporen van het gif gevonden. Ook zijn er geen aanwijzingen dat hij bezig was... met het produceren van ricine, zegt de FBI. Vorige week onderschepte de Amerikaanse geheime dienst... de brief die was gericht aan Obama. Donderdag was de man het Mississippi opgepakt... Het openbaar ministerie in Canada zegt dat de twee terreurverdachten die gisteren werden opgepakt instructies en advies hebben gekregen van Al-Qaeda-leden in Iran. Volgens het Canadese OM wilden de twee in de buurt van Toronto een aanslag plegen op een passagierstrein. Als dit klopt was dit de eerste keer dat Canada een doelwit was voor Al-Qaeda. Het Amerikaanse persbureau EP is het slachtoffer van een hek geworden. Op het Twitter-account van EP verscheen een bericht... dat president Obama gewond was geraakt bij twee ontploffingen in het Witte Huis. De valse tweet werd praktisch meteen tegengesproken door EP... en ook het Witte Huis kwam met een geruststellende verklaring... en liet weten dat er niets aan de hand was. Dat zijn de hoofdpunten. NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, met Henry Schut. Goedenavond, dit wordt de eerste van twee lange avonden Champions League voetbal bij de NOS op Radio 1. Met vanavond een wedstrijd die niet meer staan had als finale. Bayern München tegen Barcelona en morgen nog een Duits-Spaans gevecht. Rusia Dortmund tegen Real Madrid, Bayern tegen Barça is uh, zometeen gaat om kwart voor negen beginnen en die hoort u in zijn geheel live en verder in deze uitzending onder meer een reportage over het Belgische wielrennen met Eddie Merks in de hoofdrol. Johnny Hogeland spreken we, die maakte na een lange tijd zijn randree, na een blessure. En onze correspondent in Engeland vertelt straks over een grote dopingruil in de paardensport in Engeland tot elf uur in langs de lijn. Maar het grootste deel van deze uitzending vindt plaats in de Allianz Arena in München. Daar is het vanavond te doen. Bayern München tegen Barcelona. En die Houtkamp en Bas Tiggelen zijn onze verslaggevers van vanavond. Andy en Bas, ik stel de twee vragen maar gewoon in één. Speelt Messi? Speelt Robben? Uh, ja, dat is dan heel moeilijk om daar in één keer een antwoord op te geven. Nou, dus misschien is het gewoon het ja. Ja, heb, ja. ja. Ja, ja. Oh zo, ja. dat Ja, ja. Ja, is dat goed. Oké, okay, dat is mooi. Uh, en en Barcelona... <laughs> En Barcelona verder, compleet? Uh, ja, wel zo goed als eigenlijk. Het leuke is, uh, ze missen natuurlijk wel een paar mensen die al wat langer geblesseerd zijn. Pujol, dat is bekend, die is al een tijdje geleden aan zijn knie geopereerd. Uh, Mascherano viel natuurlijk uit in die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain met een knieblessure. Die uh, leegte wordt achterin opgevuld door Bartra. Dat is aardig, daar hebben ze wel een paar dingetjes geprobeerd, maar Bartra naast Piqué. En de rest van het elftal ziet er eigenlijk wel uit zoals dat... Er altijd uitziet en bij Barcelona zal iedereen vooral blij zijn dat Messi speelt. Um, al was het maar om, en ik heb die wedstrijd thuis tegen Paris Saint-Germain gezien in de vorige ronde. Het feit dat Messi meedoet natuurlijk op voetbal technisch vlak heel belangrijk is. Maar ook vooral tussen de oren van de rest. Want toen hij erin kwam veerde Barcelona op en ging ineens alles weer vanzelf. Uh, dat is van psychologisch onschatbare waarde uh, dat hij er is. En dan Robben, Andy. Ja, Robben doet ook mee, want uh, Tony Kroos is ge geblesseerd bij Bayern München. Thomas Muller speelt op 10. Een uh, ander probleem is Manzukić, de Kroaat, die is uh, geschorst. topscorer in de Champions League van uh, Bayern München. Uh, zijn leemte wordt uh, opgevuld door Mario Gomez. Die speelt dus in de spits. Robben vanaf rechts en Ribéry vanaf links. Muller daar vlak achter. En dan uh, dat blokje op het middenveld met Schweinsteiger en Martinez. Uh, opvallend ook Boateng centraal achterin. Is wat uh, bewegelijker, wat sneller ook dan uh, de man die daar regelmatig staat, Daniel van Buiten. Dus, uh, en Manuel Nooyer natuurlijk in het doel. Dat uh, staat hij al de hele Champions League. Die heeft nog geen minuut gemist. Even over Messi nog, Bas. Is het nou, gewoon, is het nou zo dat wij allemaal zaten te wachten... en totaal niet wisten hoe fit hij was? Of heb je ook de indruk dat het een spel was... en dat hij eigenlijk gewoon fit genoeg is... om deze ja, wedstrijd, toch een zeer belangrijke wedstrijd, te spelen? Ja, ik loop er natuurlijk niet dagelijks rond... maar ik heb het gevoel dat dat het laatste geweest is. Dat men eigenlijk al lang wel wist dat dat goed zou komen. Nou is er in de Spaanse competitie naar hartelust uh, geprobeerd op dat, om dat op te lossen toen hij niet meedeed met fabricas in de spits. Nou de eerste keer dat ze dat deden maakte die meteen drie. De afgelopen, uh, het afgelopen weekend maakte die uiteindelijk ook de winnen. Hoewel het een moeizame bevalling was. Haha, in de uh, wedstrijd <laughs> tegen Levante. Um, dus ik denk dat ze het eigenlijk allemaal al wel wisten. En dat ze ook... Kijk Barcelona is bij wijze van spreken nog niet helemaal. Maar is eigenlijk al kampioen. En als je dan thuis tegen Le of hoop niet wint, nou ja, het zal wel. Dit is de wedstrijd waarin de ploeg er moet staan. En ik denk dat ze het wisten en dat ze hem een beetje gespaard hebben. Dat, ze, dat het voor de mensen binnen Barcelona geen verrassing is. Ja, en dus krijgen we twee ploegen tegenover elkaar die echt alles op deze wedstrijd kunnen gooien. Want Bayern is al een tijdje kampioen. En Wie is jullie favoriet eigenlijk voor deze wedstrijd, voor deze dubbele ontmoeting? Nou, het is wel grappig, Henry, dat je het hebt over favoriet. Want normaal gesproken als Barcelona ja, tegen remis. wie dan ook speelt, is Barcelona favoriet. Maar nu even niet. Want ik denk dat. Uh, uh, ja, persoonlijke favorieten. Uh, wij hebben Bayern al een aantal keren zien spelen. Bas en ik ook Barcelona. En Bayern, dat ligt me wel heel erg. Uh, dit jaar, normaal ben je nooit zo voor uh, uh, Duitse ploeg, om het zo maar te zeggen. Het is vaak wat. Ja. Uh, yeah, uh, wat stevig. En uh, Barcelona is wat, wat frivoler en zo. Maar Bayern München is een topploeg. En dit had als. Uh, ik geloof dat je dat in het begin al zei. Als uh, finale zeker niet misstaan. Nou, ik kan me daar deels bij aansluiten. Omdat ik vind dat uh, Bayern leuk voetbal speelt. En aanvallend goed voetbal speelt. En ik wil wel een lans breken voor het Duitse voetbal in het algemeen. Omdat wij daar in Nederland nog wel eens een beetje tegen aankijken. Alsof dat allemaal saai en defensief en katernatie-achtig is. Nou het tegendeel is waar. Want ik heb Dortmund dit seizoen een aantal keer gezien. Dat is bij wijze van spreken een van mijn favoriete vloegen uh, geworden. Ook door de trainer Klopp daar. Die onwaarschijnlijk positief voetbal op de mat wil leggen. Dat wil Bayern ook. Er is onwaarschijnlijk veel geld ook in Duitsland uh, om te zorgen dat dat kan. Want je moet spelers hebben. Nou, vandaag hoorden we allemaal dat Gutsen van Dortmund uh, is gekocht hè, voor 37 miljoen. Ja. Ach, ja. Ik denk dat meneer Cardiola, die voor drie jaar getekend heeft, ook een paar dubbeltjes verdient. Dus dat geeft me aan dat het allemaal kan. Er is geld. Maar men probeert dus met leuke spelers ook echt leuk en attractief voetbal te spelen. Dus ik ben een uh, groot liefhebber geworden. Geworden, ik was dan wel een beetje, maar echt geworden van Duitse voetbal. Even nog één ding, die, dat misschien niks, niks met de wedstrijd te maken heeft. Maar misschien ook wel, omdat het uh, onwaarschijnlijk zou kunnen afleiden. Uli Heunens, ja. raar verhaal. Ja, <laughs> zwart geld, uh, je kent dat wel. Uh, uh, geld, ik denk niet dat Harry dat leuk vindt dat je zegt, zwart geld, je kent dat wel. Hoor. <laughs> <laughs> <hij, uh, hij heeft veel in de worst uh, verdiend. Uh, Zijn zoon is daar bijvoorbeeld ook directeur. En er is nogal veel geld naar het buitenland gesluist. En, uh, om belasting te ontduiken. En ja, hij heeft zelfs even vastgezeten. Uh, volgens de Zeitung is er een miljoen euro betaald... om hem vrij te krijgen. Uh, maar ja, er is een, uh, een, onderzoek, een gerechtelijk onderzoek ingesteld... naar uh, de grote man van Bayern München, naar Olli Heuners. Uh, ik denk dat daar wel uh, uh, iets niet helemaal goed zit. Want hij heeft zelf al gezegd dat hij fouten heeft gemaakt... en schoon schip wil maken. Nou, schoon schip, uh, zwart geld... Nou, dan kun je dat uh, witwassen door iets uh, te betalen. En dat zal een flink bedrag zijn, maar hij kan het wel leiden. Laten we hopen dat het uh, de spelers niet afleidt vanavond. En dat even vastzitten, En die Enig idee hoe lang dat is? Hebben we het dan over een paar uur, of een dag, of een nacht? Uh, geen idee. Uh, nee, ik heb, ik heb echt geen idee. Nou. Maar, oh, nog even aan te geven wat die man deed. Want die maakte dus worsten, rostbraadwursten voor de liefhebbers. Hm. Daar maakte hij er 4 miljoen van per dag. Dat ja. is een bedrijf met 350 werknemers. En dat deed hij met Werner Weiss. Dat, dat was een, een, een, een vriend van hem. Die uh, schijnt in Duitsland bekend te staan als slager. Ik denk aan Meisterslager, maar daar kom je weer in een hele andere woord <laughs> uit. Maar dat, het, het is dus niet zomaar dat je daar van... nou, ik had een leuk bedrijfje bij. Het is wel echt een ding. Ja, ik zou je helemaal niet verwachten van een Duitser hè, dat hij in de worst zit. Nee, ik zou nee, nee. bier ook. Heel gek. Nee. We, we horen jullie zo direct terug, om kwart voor negen. En die houdt Kamp Bas tegen. In de studio is Mark van Hint en Mark, Goedenavond. Voor een kritische analyse op deze wedstrijd. Nou, ja, misschien hoeft hij helemaal niet kritisch te zijn, want wat een affiche. Ja, dit is uh, absoluut de top uh, in Europa en zelfs de wereld, denk ik, vandaag. Vind je het ook zo jammer dat dit niet de finale is? Of zie jij nog wel een affiche dat dat kan evenaren met de ploegen die er nog over zijn? Mm, ja, alhoewel... Uh... Mijn voorkeur dan toch uitgaat naar barcelona Real En daar zijn nog wat rekeningen te verheffen natuurlijk. Ja, Real dus dat Real een paar keer wonen van Barcelona. Precies, ja. dus dat zou wel uh, het ultieme zijn. Ja, het aardige is nu natuurlijk wel, omdat je nu twee Spaans-Duitse confrontaties hebt, dat je dus ook een volledig Spaanse of een volledig Duitse finale zou kunnen krijgen. En met andere woorden, als dat het geval is, dan zie je wat het sterkste uh, voetballand van dit moment is, wat ja. betreft clubvoetbal. Wat denk jij, wat is het sterkste land op dit moment? Poeh, dat is een hele goede vraag. Als je kijkt naar de van Barcelona in Spanje... dan is die enorm. Hè? En dat geldt ook voor bij München. Als je het in punten bekijkt... Precies, ja. nog wel meer. En uh, ja, ik, ik heb zelf uh, het genoegen mogen smaken om in Duitsland te voetballen. En ik weet uh, hoe zwaar die competitie daar is. En als ja. je dan met zoveel punten meer... Uh, eigenlijk freewheeling door de competitie gaat en met uh, ook nog eens heel frivool spel, ja dan, dan moet je wel absoluut de topklasse zijn. Alleen, uh, ja, ik heb toch nog altijd uh, een voorkeur uh, voor het spel van Barcelona. want uh, Dat vind ik nog verfijnder, nog beter. Uh, ook al heb je zelf in Duitsland gespeeld of juist omdat je zelf in Duitsland hebt gespeeld. Ja, alhoewel het, het, de evolutie van het Duits voetbal mij natuurlijk ook niet ontgaan is. Ik bedoel, met een, zeker na de periode Leuf in, uh, in Duitsland, na het, het grote toernooi, is daar een gigantische omslag gekomen in de manier van denken en de filosofie van trainen en spelen. Ja. Wat is en, het grote verschil? Want toen jij daar speelde was, een jaar of tien geleden bij Hangover, ja, ja. Uh, niet zo lang hè, maar je hebt er gespeeld. Ja. Uh, uh, ja, sindsdien is dat dus allemaal gebeurd. Wat is het grote verschil met toen? Het uh, grote verschil is dat er uh, geen onnodige spelers meer worden gekocht... zoals ik er daarheen van was. Ja. <laughs> maar dat ze terug zijn gevallen op veelal uh, eigen jeugd... en, en uh, ontwikkelen van, uh, van eigen jeugd. Dat zie je ook terug in het nationale elftal. Dat zie je terug uh, in Dortmund, uh, maar ook uh, in Barcelona. Vrijburg is daar ook een goed voorbeeld van. Ja, en dat zijn uh, voor mij ontwikkelingen die uh, heel erg lijken op uh, die in Nederland. Terwijl dat ze daar ook nog eens veel meer te besteden hebben. Dus je kan je voorstellen wat je met uh, know-how en een enorme zak geld... in de komende jaren uh, kan bereiken daar. Ja, gaat dat dan club voor club? Is dat eerst Bayern München dat dat doet? En nu ook Borussia Dortmund of misschien wel een beetje tegelijk? Of wordt dat nou, is de, Hebben alle Duitse ploegen dit? Zijn alle Duitse ploegen gezond en steeds beter aan het worden. En volgens de school leu, zeg ik dan maar even heel erg chargerend. Uh, nee, dat niet. Maar ik zie wel die ontwikkeling En ik vind ook dat uh, de Duitse competitie uh, nog veel sterker is geworden. Uh, uh, de laatste jaren heeft een enorme aantrekkingskracht... Uh, op spelers uh, van heel de wereld eigenlijk. En je ziet zelfs dat ze kunnen concurreren met, uh, met Engeland. Ja, en dan wordt het een soort plus, plus, plus. Hè? Dan willen ineens spelers allemaal daarheen... in plaats van dat ze naar Engeland gaan. Of Italië. Ja. Want Italië, als je het toch over ontwikkelingen hebt, is, die doen de omgekeerde weg zo'n beetje. Ja, precies. Ik denk dat, uh, dat inmiddels zover is dat uh, C-categorie uh, spelers daar naartoe gaan. Ja. Want, uh, ja, Italië is... Uh ja, volledig aan afbraak onderhevig. En het zal alleen maar erger worden als zometeen echt financial fair play uh, in gaat treden in die landen. Ja, dat maar dan Spanien hebben we Barcelona en Real Madrid ook een probleem. Precies. Ja, nou, het is te hopen. Het is te hopen dat uh, dat, dat gaat gebeuren. En uh, dat die ontwikkelingen uh, van uh, geld uitgeven wat er niet is wordt stopgezet. We gaan uh, kijken naar deze ontmoeting. Wie is de favoriet voor jou? Bayern München of Barcelona? Nou, ik ik ja, proef het... aan je dat je het liefst Barcelona, maar... Ja. Ja, over twee wedstrijden wel. Is maar dat verstandelijk eerlijk gezegd, gezien ook zo? Nou, uh, uh, Bij München is thuis ja, bijna onkloppbaar En ze hebben ook de kwaliteit om deze wedstrijd gewoon naar zich toe te trekken. Ik denk ook dat ze gaan scoren in deze wedstrijd. En als ze te veel doelpunten tegen krijgen, Barcelona, dan, uh, dan is uh, Bayern München ook nog eens de, de ploeg die ze in, uh, in Barcelona denk wel kan gaan kloppen. Dus ja. het zal volledig afhangen van de wedstrijd van vandaag. Maar ja, dat is makkelijk. Ik denk toch Barcelona over twee wedstrijden. En als het afhangt van de wedstrijd van vandaag... in München hangt het voor een groot deel ook af van de grillen van Arjen Robben. Vind jij het begrijpelijk dat hij niet meer een 100% basisspeler is daar? Nou ja, kijk, euh, ergens wel. Omdat hij natuurlijk vaak te kampen heeft uh, met blessures... Ja oké, okay. dan kan hij niet spelen. Dan kan hij niet ja. spelen, maar dat is wel, wel degelijk uh, van invloed geweest... op de, op de beslissing die Heinkes ja. heeft genomen. Ja. He? Hij kan niet altijd op hem terugvallen. Maar uh, als je kijkt naar de concurrentie, ook op de flanken uh, en in de spits... dan is dat uh, gewoon enorm. Uh, hij kan uh, ook makkelijk uh, inderdaad met Thomas Mullen van de zijkant spelen. Uh, wat dat betreft uh, vind ik het wel knap dat hij zo steeds weer uh, toch mentaal opricht... en weer uh, terugknokt in de basis. Ja, nu staat hij eigenlijk min of meer bemazzeld in de basis hè, vanwege een blessure ja. mag hij weer spelen. Het is toch eigenlijk wel raar voor een speler die wij in Nederland zien als iemand die altijd moet spelen. Ja dat klopt, wij zien hem uh, nog steeds als uh, absolute top en het heeft mij ook bevreemd. Want hij heeft vorig seizoen vind ik een fantastisch uh, seizoen gedraaid uh, in Bayern München. Ja, maar dit seizoen, hè? Bedoel hij heeft dan altijd te kampen met blessures, dus ja. hoe kom je in een ritme? Al is hij daar vaak wel heel goed in, hè, omdat hij dat vaak meteen weer heeft. Heeft hij dit seizoen laten zien? Nee, ik vind het uh, niet voldoende. Ik vind wel dat hij in de tweede seizoenshelft uh, beter is geworden. Uh, maar als je het aantal wedstrijden telt, uh, voor de windstop en na de windstop... dat hij echt het verschil heeft kunnen maken, dan zijn dat weinig. Is Lionel Messi zo'n speler die ritme nodig heeft om zo goed te kunnen zijn als hij altijd is? Want die komt er nu een soort van koud weer in. Ja. Nee, dat maakt voor hem helemaal niks uit. <laughs> Nee, dat maakt one of a kind. Mee. Ja, dat is one of a kind. Dat is uh, echt uniek. en uh, die zei het net al. Uh, als je ziet wat hij voor psychologisch effect heeft uh, op, op zijn groep. Hè. Ik zie hem nog staan uh, um, als hij geblesseerd is in de dugout. En dan richt hij zich op. En dan, dan zie je al dat er, dat er iets gaat leven. Als hij gaat warmlopen. Ja, ik kan me dat zo goed voorstellen. Als je uh, medespeler bent van hem. Dat je gewoon tijdens de wedstrijd uh, ja, steeds naar links zit te kijken. Van, oh, hè, waar is die dugout? van Jongen, kom maar alsjeblieft uit. Ja, en de tegenstander die kijkt er op een hele andere manier ja. naar. Ja. Blijf alsjeblieft zitten. Ja, precies. Het is bijna kwart voor negen. Mark, waar verheug jij het meest op vanavond? Uh, ik verheug me het meest op uh, uh, het veldspel van, uh, van Barcelona zoals we dat kennen. Het verfijnde. Maar vooral ook het powervoetbal gecombineerd met uh, de klasse van uh, Ribéry, Müller en Robben uh, aan de Duitse kant. Dus we krijgen twee aanvallende ploegen? Ja, kijk, uh, Bayern München weet ook dat ze thuis een, een resultaat uh, moeten boeken. Uh, om uh, te kunnen overleven. Ja, en Barcelona, in Barcelona kan niet anders, eigenlijk. En Barcelona nee. is het gewend. We gaan uh, naar Bas Tigler en Die Houtkamp. voor de eerste helft van Bayern München. tegen FC Barcelona in zijn geheel. 200.000 minimaal aanvragen voor een kaartje waren er. voor deze wedstrijd. 71.000 gelukkigen in de Allianz Arena zien de aftrap van de wedstrijd. tussen Bayern en Barcelona. En Barcelona meteen in balbezit. Het veld is besproeid. Het is een schitterend stadion. Werkelijk magnifiek. Vorig jaar speelde Bayern München hier nog de finale in het eigen stadion tegen Chelsea. En toen dus na penalties verloren. En nu willen ze weer heel graag naar de finale. En dan in Londen. Balbezit dus voor Barcelona achterin. Even aftasten. Kijken of Messi snel gevonden kan worden. Balbezit percentage van Barcelona na 30 seconden 100%. <laughs> We gaan het maar weer in de gaten houden. Want Barcelona heeft van alle ploegen in de Champions League echt met voorsprong... niet alleen de meeste balbezit, maar ook het meest gelukte passes. Dat, dat zijn percentages waar je duizend van wordt. Ik vertel geen nieuws, want dat wist u eigenlijk allemaal al. Want de bal rolt inmiddels echt al 50 seconden. En Bayern München is er nog niet bij in de buurt geweest. De bal ligt van de voeten van Xavi op de eigen helft, weliswaar. Gaat nu terug... Naar de centrale verdediger, waarbij Pujol, of Pujol, pardon, die doet natuurlijk niet mee. Maar die andere centrale verdediger, Piqué die er altijd staat, de bal in de breedte meegeeft aan Bartra. Die voelt zich een beetje opgejaagd. En dan gaat de bal terug onder druk van Schweinsteiger naar de keeper en komt er een lange trap. Anderhalve minuut, bijna gespeeld, bal op het hoofd van, hey, wacht, een van Bayern München, die kopt de bal weer aan de andere kant. Dan moet Gomez aan de bal komen, die staat op. Geruime afstand van het doel. Kiest voor Robben. Aan de rechterkant kan het meteen gevaarlijk worden ook. Robben op de punt van het strafselgebied. Draait naar binnen. Probeert een mannetje te passeren. Houdt dan in en wacht op Laam die een voorzet moet geven. Laam krijgt de bal mee. Gomez komt bij de bal. Is niet de enige. Maar de bal wordt door... De Spanjaarden uitverdedigd. Eerst het dreigende moment. Toch aan die kant na anderhalve minuut van de Duitsers. En van Robben die nu weer in balbezit is. Een goed begin, goed paasje binnendoor. En dan uh, moet de bal naar voren naar Robben komen. Robben, kans op. Hij schiet op de keeper. Op Valdez. De eerste echte grote kans in deze wedstrijd is voor Bayern München. En nog wel voor Arjen Robben. En niet een kansje, een 100% kans waar je nog wel eens achter je oren krapt. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt. Halverwege de Spaanse helft. Waar... Uh, Barcelona een vrij schot verdient. Het zijn echt kansen die in de categorie 100% kansen komen. hoor. De combinatie is eigenlijk heel eenvoudig en doeltreffend. Die hij opzet met uh, Gavi Martinez, de Spaanse middenvelder van Bayern München. De bal komt via Martinez terug in de loop van Rob. Het enige probleem is dat hij met zijn linker wil schieten. En dat hij hem daardoor eigenlijk nog moet aannemen. Kun je met rechts schieten, kan je het meteen doen. Als je zo het binnen binnengaat. En nu uh, moet hij hem nog aannemen. Schiet tegen de keeper op Victor Valdez natuurlijk niet de minste keeper. Maar de eerste grote kans voor Bayern München... In deze wedstrijd na nou nu 2,5 minuut. Waarbij dus ik denk echt Barcelona in deze wedstrijd 94% balbezit heeft gehad. Maar in die 6% dat Bayern de bal had was bijna 1-0. Ja, afgelopen weekend hadden ze 80% over een hele wedstrijd tegen Levante. En won hem heel moeizaam door het doelpunt van Fabregas met 1-0. Dus dat balbezit dat zegt niet altijd iets. Wel eh, met Barcelona toch regelmatig. Balbezit voor Barcelona aan de rechterkant. Daniel Vest die eh, naar voren kijkt. En de bal oh, geeft er mooi mee aan Xavi, Die uh, meteen onderuit wordt uh, geschoffeld. En uh, Schweinsteiger krijgt alweer een standje. Kreeg dat een minuutje geleden ook al. En dan is de vrije trap in de middencirkel voor uh, Barcelona. En Barcelona zal toch eventjes geschrokken zijn van die enorme kans voor Arjen Robben. Uh, balbezit voor Barça. Naar de linkerkant is de paas gewoon uitgesproken slecht van Gerard Piquet. Bal over de zijlijn en dus inworp voor Bayern München. Je moet uh, geen conclusies trekken in een wedstrijd na 3,5 minuut. Want dat staat nergens op. Maar toch, de kans van zo even illustreert en onderstreept misschien wel... het gevoel dat ik kreeg in de duels van Barcelona met Paris Saint-Germain. Dat de ploeg die zo lang ongenaakbaar was in Europa, dat eigenlijk niet meer is... En op zijn minst komen er toch wat haarscheurtjes in het uh, beton. Ja, beton voetbal mag je niet noemen. Maar in het beton van Barcelona. Dat er overigens nu wel aardig uitkomt als uh, Daniel Alves naar voren gelopen is. De man van die weergeloze assist, weet u nog, op uh, Messi in Parijs in de vorige ronde. Maar dit keer is de paas op de Braziliaan. Niet goed genoeg. Waar wij het voor de wedstrijd even over hadden, Andy en ik... is dat het leuk is om te zien dat dit een confrontatie is... waarbij ook veel, ploegen uit, of veel spelers uit het land waar de ploeg vandaan komt... zelf in het elftal staan. Zes Duitsers bij Bayern, acht Spanjaarden bij Barcelona. Zo hoort het eigenlijk. En de Duitsers, via een Fransman dan weliswaar nu, hebben de bal. En uh, aan de buitenkant gaat een Oostenrijker mee. Alaba die probeert de bal... Alba probeert... Alaba, lijkt het goed te zeggen. Alba speelt uh, aan de andere kant. Probeert de bal voor te geven. Dat lukt uh, net niet... En uh, dus mag Bayern wel een hoekschop nemen. Omdat de bal over de achterlijn is gegaan. Ribéry meldt zich daarvoor. De Fransman met het uh, rechterbeen vanaf de linkerkant. Aardige koppers, natuurlijk, in het team van Bayern München. Ze dus kijken wie die uitkiest. Uh, bal voor het doel wordt uh, uh, weggekoppeld door. Uh, uh, Piqué en weer opgevangen door Schweinsteiger. bal richting Dante, maar Dante kan er niet bij en dan wordt de bal opgepikt door Barcelona door Alexis Sanchez. Die laat de bal zelfs over de zijlijn gaan en dus mag uh, Barcelona gaan gooien. Het publiek is uh, boos omdat het een overtreding heeft gezien van Bartra in duel met Gavi Martinez waarvoor men van de thuisclub dan vindt dat er een strafschop had moeten volgen. Een herhaling wijst uit dat er wel licht contact lijkt, maar dat uh, de middenvelden van Bayern zich in het uh... In minste geval toch een klein beetje aanstelt. En dat er weinig scheidsrechten zijn. En ook deze Hongaar niet. Kassaai ervaren scheidsrechten die de bal voor op de stip leggen. bij München eh, jaagt de tegenstander die even balbezit had. Barcelona weer op. Dat moet je ook maar durven. Dat betekent dus wel dat Schweinsteiger, dat zagen we al twee keer, een overtreding moest maken. Als je net een tandje te laat bent of even mis zit, dan komen de problemen ogenblikkelijk. Nu doet Barcelona dat op het moment dat Bayern probeert op te bouwen van achteruit. En komt de diepe trap waar Müller wel achteraan wil lopen. Waar Gomez eigenlijk een beetje meeloopt. Waar de bal bij de kornervlag aan de linkerkant terecht komt bij Piqué. Die zoekt dan steun bij Jordi Alba. En dan via het voetbal in het middenveld moet Barca eruit zien te komen met Iniesta aan de bal. Die heeft ruimte gezien bij Daniel Alves. Alves pakt de bal op. Vlak voor de middenlijnen gaat nu de middenlijn over aan de rechterkant. Even het uh, balletje terugspelend op Xavi. Xavi weer terug naar uh, Gerard Piqué. Piqué en dan zien we dat spelletje met Iniesta die uh, even lekker de bal rondspeelt. Het, het, het kort tikken, het tikkie taki zoals dat uh, zo vaak liefkozend werd genoemd. Af en toe is het ook wel eens... Uh, uh, wat vervelend om naar te kijken als het veel op eigen helft gebeurt, zoals we in het begin zagen. En als het dan overgenomen kan worden door Bayern München, dan is het ook uh, meteen redelijk gevaarlijk. Nu neemt Bayern over, maar wordt het niet gevaarlijk omdat de bal voor het eerst bij de grootheid is. Lionel Messi, die de bal even terug speelt op Bartra. Ja, dat is uh, de man Messi over wie het meeste te doen is geweest in aanloop naar dit duel. En die in de eerste 6,5 minuut van dit duel het uh, minst zichtbaar is geweest. 0-0 de stand. Barcelona aan de bal via Alves de Rood van de middenlijn. Zoekt contact met Messi. Draait weg van twee man. Komt aan de zijkant uit. Zoekt steun. Vindt die steun bij Pedro Rodriguez, die de bal weer terugspeelt naar Xavi in de middencirkel. Korte combinatie met Iniesta. En dan probeert Xavi op snelheid eigenlijk een suplexie meteen langs Müller te lopen. Die loopt goed mee. Zodat er eigenlijk de bocht wordt afgesneden en de bal weer terug moet. Laam lijkt een overtreding te maken. Zet zijn tegenstander Alexis Sanchez van de bal... Er wordt geen overtreding gemaakt. Dan mag Mulder ermee vandoor. Die wordt dan op zijn buurt van de bal gezet. En dan schakelt Barcelona weer om. En is Messi weg. Messi, nou ja, wat heet weg? Er staan er vier van Muntje omheen. En dat blijkt dan uiteindelijk toch te veel. Zodat Messi de bal niet bij een ploeggenoot krijgt. Maar Barcelona houdt wel balbezit. Met Iniesta die de bal de diepte inspeelt. Maar uh, bereikt Messi niet. En dan laat Dante de bal. Uh... Ik wilde zeggen over de achterlijn gaan, maar hij pikt hem toch op. En uh, verdedelt gevaarlijk uit door het midden. Bal wordt opgevangen door Alves. Alves kijkt en zoekt. Die loopt er aan de rechterkant? Daar loopt Pedro. Pedro heeft uh, de bal op het punt van het strafschopgebied. Mooie bewegingen. Heeft Alaba tegenover zich. Schiet de bal via Alaba over de achterlijn. En dus een hoekschop. De eerste in deze wedstrijd voor Barcelona vanaf de rechterkant. Ja, dat is uh, de verhouding in ieder geval op dat front weer gelijk. Allebei een hoekschop mogen nemen, die van Bayern hebben we gehoord was niet daverend gevaarlijk. En nu mag Xavi eens laten zien of hij de bal op het hoofd kan leggen van, ja, van wie denk je altijd bij Barcelona? Piqué, want dat is toch in ieder geval iemand die lengte meeneemt. Busquets voor hem geldt dat ook. En dan heb je het eigenlijk wel gehad, dus je moet maar goed kunnen mikken. Kan hij dat? Ja, dat kan niet, want die bal komt erover van de penalty stip nog op het hoofd ook van Piqué... Die eigenlijk altijd wel in de buurt van een bal komt, maar nu terwijl hij de bal denk ik best goed raakt. Toch onder druk van twee tegenstanders, een meter of anderhalf twee naast de doelkop van Manuel Neuer. Prachtige sfeer in de Allianz Arena. Waar de wedstrijd nog niet, laten we zeggen, totaal ontvlamd is. Maar je kan ook na 8,5 minuut bij 0-0 stand zeggen dat er wel voldoende gebeurt. Dat het voldoende op en neer golft. Dat de links en rechts wat dreigende momenten zijn geweest. Met dus die hele grote kansen al voor Robben in de beginfase. Om toch tenminste, al was het maar vanwege het affiche, op het puntje van je stoel te blijven zitten. bezit voor Gerard Piquet. Piquet kijkt. Een heel rustig de bal. Even breed spelend naar Bartra. Bartra, Mark Bartra. Bal dan maar snel inleveren. Bij een van de architecten, bij Iniesta, Iniesta, of, uh, Xavi. Xavi even terug naar Piqué. Piqué bal naar voren. naar Iniesta, Iniesta de bal naar de linkerkant. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mag uh, Barcelona gaan gooien. Wat ik ook wel prettig vind. We hebben net al, al heel veel veren uitgedeeld. Maar ook als je kijkt naar de mensen die op scherp staan... Weinig gele kaarten staan er wel vier in totaal op scherp. Maar het is niet zo'n wedstrijd dat, dat je denkt van nou... Bayern gaat even flink bij Messi op zijn enkel staan om hem uit de wedstrijd te trappen. Daar is er eh, gewoon te veel voetbal voor in beide elftallen. Daar zijn het de ploegen zeker niet naar bij. Een ploeg als Paris Saint-Germain kun je dat wat eerder verwachten. En dat gebeurde toen ook, als ik het me goed herinner. Goed, balbezit voor Bayern München. Achterin met Dante, die de bal even speelt op Ribéry. Die moet uitkijken, wordt opgevangen. En dan via Neuer. Uh, is er toch nog even een probleem. Maar Noyer lost dat zelf op. Ja, ik denk dat altijd met verdedigers die wel of niet hard en gemeen zijn. Wacht maar tot ze met 1-0 achter staan. Dan veranderen de plotseling wel wat dingen. Terwijl Bayern nu goed combineert. En Martinez wat ruimte krijgt op het middenveld. Veel ruimte. Ook allebei heeft gezien aan de linkerkant. Die nadat het Strasselgebied. Wil een voorzet geven. Maar dan is Pedro mee teruggelopen. Om niet alleen de bal, zeg maar de voorzet tegen te houden. Maar de bal die daar uit dat duel springt ook nog binnen te houden. Zodat hij een hoekschop voor Bayern voorkomt. Dan uh, komt die bal voor de voeten van een van Bayern. Een meter of twintig terug en gaat hij vervolgens over de zeilen. En dan mag Barcelona nog gaan gooien ook. Dat heeft Pedro dan goed voor elkaar. Zo hebben de Spanjaarden De bal terug, gevaarlijke bal terug op de doelman van Daniel Alves. Daar zit bijna Gomez tussen. Maar het wordt uiteindelijk allemaal opgelost door Bartra. Die goed oplet en de bal terug speelt naar zijn keeper. Allebei vier keer de Champions League gewonnen of Europa Cup 1. Uh, zoals het uh, voor de tijd heette. En uh, dat geeft ook aan dat uh, dit twee grootheden zijn. Slecht uitverdediger van Dante wordt opgevangen door Pedro. Pedro, goede beweging om Ribery het bos in te sturen. En dan met Daniel Alves, uh, prachtig driehoekje. Met uh, nu aan de linkerkant meneer Messi zelf. Maar die loopt de bal over de zijlijn. Daar was ook wel heel erg weinig ruimte zoals hij het in gedacht had. Om er even langs te gaan. Dat lukt dus niet. wordt voor Bayern. Snel genomen naar Dante. Dante bal naar het middenveld. Een beetje ruzie met de bal bij Martinez. Martinez terug naar Dante. Dante naar Noyer En dan Noyer Met de lange trap naar voren. Richting Arjen Robben. Die wel achter de bal aangaat. Maar een kop kleiner is dan Piqué. En dus dat komt er wel verlies. Maar ook Piqué zijn voortzetting is niet goed. En dus is het de overname van Bayern. Ja, weer op het middenveld met Martinez. Die wel veel ruimte krijgt elke keer daar. Omdat hij slim positie kiest. ...tussen de middenvelders van Barcelona in, Terwijl Piqué nu moet ingrijpen om te verhinderen dat bij Bayern München... ...Thomas Muller er met de bal richting het stadsgebied vandoor gaat. Dat levert Bayern wel een ingooi op die zo slordig eigenlijk door Robben wordt genomen... ...dat Müller, die de bal had moeten ontvangen, er nog niet helemaal klaar voor was. De bal leek bovendien wat hard. En dan nemen de Spanjaarden, Spanjaarden weer over. En is Alexis Sanchez, dat is natuurlijk geen Spanjaard, aan de bal. Dan komt de bal uiteindelijk op het middenveld terecht voor de voeten van Messi. Die, en dat kennen we wel van hem, zich wel heel ver en heel vaak laat zakken om daar... De bal in ieder geval te voelen en een aanval op te zetten. En dan met een korte combinatie zelf, want snel positie te kiezen rondom dat strafschopgebied Om dan weer aanspeelbaar te zijn. Maar als je zo ver van het feitelijke doel speelt. Dan benut je toch je belangrijkste kwaliteit in ieder geval niet optimaal in de eerste 12 minuten. Nogmaals, ik begrijp wel, hij doet het vaker. En hij komt er daardoor in plaats van dat hij er al staat. Want dat heeft te zeggen van doe ik geen zin. Maar hij overdrijft het een beetje naar mijn smaak nu. Balbezit in de middencirkel. Voor Xavi, Iniesta, Iniesta balletje even naar voren, maar dan gaat de bal meteen weer terug naar Bartra, Bartra naar Piqué, Piqué naar Xavi. En ja, dat is het bekende werk, het rondtikken van de bal. En dat is vooralsnog op de eigen helft van Barcelona en nu zijn ze op de helft van Bayern. Bal bij Messi. Dan komt er vaak wel een kleine versnelling. Hij houdt nu nog even in. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Uh, Iniesta. Iniesta. Uh, bal naar voren. Weer via Messi terug naar Iniesta. Iniesta bal breed. Ja, zo kunnen we heel lang doorgaan met Busquets. Busquets uh, door naar Bartra. Bal naar de rechterkant. Mooie aanval hoor. Dit Alves. Eén keer tikken. Meteen bal terug naar Pedro. Pedro naar het middenveld. Naar Xavi. Xavi terug naar Bartra. Bartra naar Piqué. Piqué naar Iniesta. Iniesta gaat lopen met de bal. Heeft hem al drie keer aan de voet gehouden. Eventjes naar buiten krijgt hem weer terug. En zo kennen we dat spelletje. Maar het is toch wel knap wat ze doen. Het is heel knap. Het is omsingelingsvoetbal optimaal forma, Waarbij de tegenstander loopt en beweegt. En de gaten uiteindelijk toch gevonden worden zoals nu. Alves wil dan nadat hij de bal gekregen heeft aan de rechterkant de tegenstander voorbij. Ja dat moet je dan toch een keer doen. Dan is de benen helemaal mee teruggelopen om dat te verhinderen. En gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Maar ik denk dat het een balbezit is geweest van. Meer dan een minuut. ...van Barcelona, zonder dat dat dan veel oplevert. Daar hebben we hebben het eerder over gehad, 80% afgelopen weekend tegen Levante, ...maar wel pas in de 84ste minuut, 1-0 door een goal van Gas ...in een wedstrijd waarin je je grote helden eigenlijk rust wil geven... ...maar waarin je dus, omdat het 0-0 staat, toch Messi en Xavi en Pedro allemaal nog wel inbrengt. Er ligt wat water, merkwaardig genoeg in de middencirkel. We ja, hebben we gezien, er is gesproeid. gesproeid ja. Maar ja, je kan flink sproeien en je kan het <lacht> proberen om de na te doen. En dat laatste is volgens mij een beetje gebeurd. Iets te veel gesproeid. Ja, er lopen er ook aardig wat mensen over het water heen. Dus dat is eh, sowieso <lacht> knap. Het is eh, bal die over de zijlijn gaat. En eh, mag er gegooid gaan worden. Eh, Bayern Thomas Müller denkt, eh, ik mag het doen. Maar scheidsrechter Kassay. Bezig aan zijn 25e Champions League wedstrijd. En eh, heeft... Eh, is reisagent. Nou, dat komt uh, ook goed uit als je zoveel wijst. Dus uh, ik meld ook even dat het nieuws van 9 uur uh, uitgesteld wordt tot in de rust van deze wedstrijd. Uh, nou, dat half uurtje kunt u uh, wel met het sportnieuws. Het sportnieuws dat uit München komt. Omdat Bayern tegen Barcelona speelt. We zitten in de 15e minuut. Nog altijd 0-0. Müller combineert met Schweinsteiger. Dat gebeurt op 25 meter van het Spaanse doel waar uh, nu een paas naar de andere kant komt. Daar probeert Barcelona te happen. Dat mislukt. Dan gaat Laam schieten van afstand. Die schiet de bal.